Je mist niks via de podcast van Aloha Radio. We we We en DJ Jaap op Aloha Radio. Ja, hallo luisteraars. Dus daar zijn we weer. Dus, Het uh, is Jacco aan de andere kant. Hallo Jacco. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Hallo. Goedenavond, Goedenavond Jacco. Hallo. Hallo. Hey. Het is vandaag hey. zondag 11 november 2018. 100 jaar geleden is de eerste wereld afgelopen. Nederland was toen de tijd neutraal. En wij zitten hier honderd jaar later uh, een leuke, gezellige podcast uh, te maken hier in De Haag en Apeldoorn. Oké, okay, ja. Jacco. <laughs> zo, nou, daar zijn we weer, hè? Vorige week, ja, daar uh, zijn we weer. Vorige week deed ik het in mijn eentje. En daar nou zijn we weer samen na, uh, na zo'n maand of twee, hè, geloof ik alweer. Ja, de zomer is voorbij. Eigenlijk is de herfstvakantie ook al voorbij. Maar uh, ja, daar zijn we weer. Daar we zijn we weer, ja. Weet je, weet je wat apart is? Ja, uh, wat is. Ik, las een, uh, ik las een interessant artikel. En dat... Uh, er worden steeds meer bultruggen en, en potvissen... en bruinvissen in de Noordzee gespot. Oké. Okay. Uh, er komen steeds meer grote walvisachtigen voor in de in de Noordzee en waarbij af en toe, bruinvissen zeg maar, van die kleine dolfijntjes eigenlijk, hè, die, die, dat was vrij gewoon, maar die waren op een gegeven moment weg, maar die komen weer, weer, weer terug, zeg maar, helemaal. En uh, potvissen heel af en toe wilde wel eens eentje aanstranden, die, hè, die, die komt dan in, om die water terecht en die eindigt dan op het strand ergens langs de Noordzee. En dat trekt natuurlijk altijd een hoop staan zo'n hele grote walvisachtige licht. Maar tegenwoordig ook de, de, de echte grote jongens, de bultruchten, zeg maar. die, die komen ook steeds vaker in de Noordzee uh, voor. Ja, ze denken dat dat te maken heeft met. Uh, ja, de temperatuur van het water, zeg maar. Die, die, die, ja, het, wat voor hun dus hier schijnbaar leefbaar is. en. de aanwezigheid natuurlijk ook van. van uh, voedsel, zeg maar. Dus. Uh, maar het is best wel heel apart dat, uh, in de, vooral in de zuidelijke Noordzee... Uh, dat er daar dus van met, nu met regelmaat uh, ook de, de grote, de, de bultruggen uh, gezien worden, zeg maar. En, uh, het gaat vaak gewoon wel om wat, wat, wat je dan hoort, gezonde en gewoon, gewoon dieren, zeg maar... En, en dat die dieren dan ook... Uh, jaar in, jaar uit... Weer, weer terugkomen. Dus dat zal ook... een bepaalde migratieroute zijn... of zo, zeg maar. Waarschijnlijk kunnen ze hier dus uh, voldoende... voedsel... Uh, uh, vinden. En uh, nou ja, daar kan je... daar kan je dus... Uh, als je met een vliegtuigje boven de Noordzee... Uh, en dan, dan spotten ze... die beesten, dus die zijn vrij groot... en ze hebben een vrij typisch voorkomen. Dus je kunt ze wel zien... En, uh, ja, als je hier meer over wil lezen, dan kun je naar uh, uh, naturetoday.com gaan. En daar staat een heel artikel over. Ja, weet je wat dat ook is? Hè? Dat, uh, ja, aan de ene kant klinkt het wel positief, vind ik wel. Hè? Want uh, Ja, klinkt wel positief. Kijk, en dan hebben ze het al over de opwarming van de aarde. Ja, kijk, dat, dat, dat CO2-verhaal is natuurlijk allemaal gelul. Want het is niks nieuws dat het hier warmer wordt, want... Ze hebben, um, ja hoe heet dat spul ook weer dat... Uh, ik ben eens een keer naar zo'n uh, de Museum geweest in Drenthe, twee jaar geleden. Zo dus ben mm -hmm. een keer geweest. Mm -hmm. En dan spoel je daar van dat hars, dat is uh, uitgehard hars, van bomen. Mm -hmm. En dat is aangespoeld uh, op de Noordzeestranden in Duitsland en Nederland. Dus uh, de, de waldergebieden en zo. Hoe heet dat spul ja. ook weer uh, Ja, dat is... Uh, dat kwam dat de temperatuur in Rusland was zo warm dat uh, die naaldbomen die gaven al, uh, liet al dat hars uh, zweten ze uit. Op ah, nee. een gegeven moment is dat gaan rondzwerven. En uh, ook met de ijstijd en alles. Mm -hmm. uh, en uh, ja, dat kan alleen maar als er hoge temperaturen zijn. Dus uh, ja, daar liggen het strand ook voor mee. Als je naar uh, yeah. Delftzeil gaat bijvoorbeeld en dat is uh, duizenden duizenden jaren oud weet je, dus... ja en weet je uh, ook die zeg maar ze vinden wel eens van die uh, fossielen zeg maar weet je wel uit, uit, uit, uit hele oude ja, dinosaurusachtige tijden zeg maar en wat ze dan altijd zien is wat ze noemen er zit zo'n carbonoxide laag omheen zeg maar ja. en, en uit, uit, daaruit, uit die datering zeg maar, van die, die koolmonoxide die zitten er ook vaak vol met koolmonoxide en toen waren wij er nog niet dus. Ja, dus uh, dat is allemaal weet je, kijk de natuur is, is constant in verandering zo iemand op televisie die zei dat ook al de natuur staat nooit stil want het gaat heel langzaam maar op een gegeven moment kom je op een keerpunt uh, ja. dat je het gaat merken over een tijdsbestek van 50 tot 60 jaar Weet je, want de ene generatie, ja, toen in onze tijd hadden we elke winter een strenge winter, eh, zes weken lang. Dat heb mijn moeder zelfs nog meegemaakt, die is 91. En dat is nu niet meer, maar ik denk daarvoor, honderd eh, jaar daarvoor, was misschien nog veel kouder. En, eh, maar ja, het, en misschien heeft de industrie er een beetje invloed op. Maar bedoel, dat is niks met wat de vulkaan uitstoot, want een vulkaan. Was een, ...was een vulkaan die, die gaf zoveel uitstoot... ...ik dacht dat het in Indonesië was kort geleden... ...die gaf net zoveel uh, CO2 uit en troep... ...als alle industrie in een heel jaar tijd... ...wereldwijd, hè? met verkeer meegerekend. Maar ja, die, die milieuvrieken, die, die geloven dat niet... ...die steken vingers in de oren en willen dat gewoon niet weten. Nou, ik heb gewoon het idee... ...ja, kijk er natuurlijk wel wat aan de hand... ...kijk die plastic soep in de oceaan is natuurlijk niet goed... En we vervuilen de bouwelschap. Tuurlijk, ja. en dat fijnstof. Tuurlijk is dat een serieus probleem. Dat tuurlijk. moet je aanpakken. Ja, ja. Tuurlijk, ben ik helemaal mee eens. Maar die koldioxidevouw is allemaal een hoax. Dat is een lulverhaal. Ik denk, aarde, kijk, aarde en natuur. De hele aardbol werkt gewoon in cyclussen, zeg maar. Ik bedoel, hoeveel ijstijden zijn er niet geweest? En, en, je, en je, weet, je weet gewoon dat er... Ooit gewoon weer. Wat we nou doen, of we het nou in één keer heel geweldig gaan doen, of dat we het zo slecht blijven doen, hoe, hoe we het ook doen, er komt een ijstijd weer. Ja, die komt er uh, daar toch zijn, al. Er is, de Daar is de wetenschap het wel over eens en kijk, die kijk. zijn al zoveel keer. En er kijk. komt een keer een, een meteoorinslag. Die komt een keer. En de zon houdt ooit een keer op met branden, zeg maar. Dus de illusie dat de aarde eeuwig is, is, ja, is nee, niks dat, meer dan nee, een illusie. Dat is een illusie. Maar kijk, dat voordat ja. de zon uh, uh, niet meer bestaat, dat, dat maken onze Leuk, generaties ja. na ons ook niet meer mee, hoor. Maar ik bedoel, ja, de kijk, uh, de aarde, ja, kijk, weet je wat het is? Um, zolang de, ja, Ze meten pas sinds 1900, geloof ik, of 1901. Meten ze ja. pas, dus hoe kunnen ze nou Goed. weten? Wat ja, okay, er het voor die dan, tijd gebeurd is. Wat er voor die tijd gebeurd is, want er zijn geen verslagen van. Ze kunnen het wel terugkijken in ijslagen of wat dan ook. Oké, okay, dan kunnen ze metingen uit doen hoe het vroeger was. Nou was er een wetenschapper, want ik volg ook kritische wetenschappers... Hè, ...die ook uh, naar de Noordpool is geweest en die zegt... Uh, ja, uh, ...als het ijs smelt krijg je drijfijs op de Noordzee. Mm -hmm. Dat zie je, of op de Noordzee, ik bedoel in het Poolgebied. Het, mm -hmm. En de laatste tijd is er helemaal geen drijfijs meer te zien... Dus hij vermoedt zelfs dat het ijs weer langzaam toe gaat nemen. Het gaat langzaam, natuurlijk het gaat niet van de een op de andere dag. En dat aanpak van, van CO2, eh, ook al zou het eh, zouden ze op nul gaan, het duurt nog misschien wel 200 jaar voordat eh, de temperatuur weer wat gaat zakken. Dat maken wij niet eens meer mee en ook onze generatie na ons niet. Dat kan misschien wel 200 jaar duren. En weet je wat het wel is, stel voor dat uh, koolstofdioxide eh, of CO2, dat heb je nodig. Want als dat er niet is, dan heb je alleen maar zuurstof. Nou, uh, één vonkje en de hele wereld staat in de fik. Uh, als je het even ja, overdrijft. En, en... Ja. En, en er, zijn, er zijn ook dingen, zeg maar, en ook wetenschappers spreken elkaar natuurlijk tegen. Maar er zijn ook dingen dat ik af en toe denk: van ja, het, het is het een of het ander. Van bijvoorbeeld hoor je van ja, hè, je, je krijgt gaten in de ozonlaag, waardoor de zon meer straling en warmte naar de aarde en waardoor dan ijskappen smelten. Aan de andere kant heb je ook zoiets van. Vulkaanuitbarstingen en vervuiling maken een dikke laag van smog over de aarde heen, waardoor de zon weer minder goed doorheen ja. kan gaan Absoluut. en de ijs dus meer wordt. Ja, dat is ook waar. Dus wat is het dan? Is het dan het een ja. of is het het ander? <laughs> of misschien beide, wie weet. En aan de andere kant, als je kijkt bijvoorbeeld uh, naar wat. Uh, dieren. Uh, als je kijkt naar dieren en zo. zeg maar, op uh, mm. de Veluwe is de zilveren maan eens terug. Dat is een hele grote vlinder. Echt een hele mooie vlinder is dat. Die vlinder die werd al geacht uh, uitgestorven te zijn. Ja. Zeg maar. Die, die was al zo zeldzaam. Die werd vrijwel nooit meer gezien, de zilveren maan dat men dacht al van... die is er niet, zeg maar. Het is echt een hele mooie parelmoerachtige vlinder, zeg maar. Echt heel mooi. En uh, ja, die leefde altijd op, uh, op en Misschien heeft dat er wel mee te maken. En in morassen ook en zo. En uh, nou, die, die worden dus op de Veluwe overal weer gespot, die vlinder. Terwijl die echt jaren, tientallen jaren lang... gewoon niet meer gezien is. De laatste... De, de laatste uh, uh, uh, ja, hoe noem je dat, melding van dat hij gezien was... komt dateren uit 1950. Oké, okay, nagaan. Nou, maar weet je wel, het, dus, is, ja. is, het is niet dat ik de milieuproblemen niet serieus neem. Maar laten ze het eerlijke verhaal eens vertellen. natuurlijk is er wel wat aan de hand. Dat snap ik ook wel. Of alles. Uh. Laat, laat ze gewoon alles vertellen. Ja, precies. Weet je, maar het is gewoon om de mensen uh, bang te maken... Geld uit de zak te kloppen naar nou, we rutten. willen allemaal waterpomnorm in plaats van gas, weet je. Om bepaalde bedoel... dingen door te doen. Maar weet je wat het gewoon is? Ze willen gewoon geen gas van Rusland hebben, weet je. Dan zijn ze bang ja, dat dus ze van is... Rusland afhankelijk zijn. Wat een onzin. Rusland is daarbij gebaat, maar wij ook. Hun vangen centen, wij hebben het lekker warm in de winter. Weet je, zo moet je het zien. Je hebt er allebei voordelen aan. Al. Ja, en dan niet alleen maar, kijk, weet je. Bijvoorbeeld, eh, hier loopt dan het emmeren van we moeten van het gas af. In, in, uh, ik, ik moet je even in Noorwegen, Finland en Zweden volgens mij, die drie landen gaan ze de juiste, uh, vooral Zweden weet ik zeker, omdat ik iemand ken die daar vaak op vakantie gaat, in Zweden gaan ze juist allemaal aan het gas ze nou, gaan dus huizen die niet, ze gaan dus massaal huizen die nog niet aan, je hebt vooral in Zweden uh, wat afgelegenere dorpen en dingen zo, die gaan ze dus massaal aansluiten op het gas, juist de andere kant op ja, nou, want daar is natuurlijk de hele winter donker. Dus ja, ze moeten wel, ja. weet je. Dus, uh... <coughs> ja, sorry voor ja, het dus douchen, dus, maar. <laughs> dat is het. Dus, uh, ja. Dus dat, dat is best wel... Uh, ja, best wel dubbel, zeg maar. Dat het... Uh, um, ja. Uh, dat het dus aan de ene kant komen er dus uh, dingen, dingen terug, zeg maar. Er komen dus dieren terug die, die jarenlang niet gespot zijn. Ja, nou, dat is toch een goed teken, lijkt me. En, en weet, weet je wat ook zo apart is? Is dat uh, afgelopen jaar, dit jaar uh, tot nu, uh, november... zijn er nog nooit zoveel zonnepanelen geplaatst... Uh, ja. als ooit tevoren in, in Nederland. Ja, dat maar komt. dat is raar. Want de, de industrie van zonnepanelen is een extreem vervuilende industrie. Zonnepanelen op zich zijn milieuvriendelijk, zeg maar, omdat om ze warmte ja. in energie omzetten. Maar de, de, om ze te maken is extreem vervuilend. En het, ja, het rare is, daar hoor, je, daar, hoor je dus, maar daar hoor je dus nooit wat over. Ja, hè? Maar dat is met accu's ook, die zijn ook vervuilend. Als je een accu weggooit, ja, uh, de dingen worden misschien verwerkt, maar er zit ook troep in. Laten nou, we eerlijk zijn. Acu is hetzelfde. Ja. Mensen willen dat we allemaal op een andere elektrische fiets gaan. Allemaal leuk hoor. Ik bedoel ik de, de vervuiling. Je hebt geen vervuiling, meisje. Maar de stroom moet toch ergens gewekt worden. Dus die, al die, die, die, die, die kolencentrales. Die, die moeten alleen maar harder werken. Dus het verplaatst zich alleen maar op één centrale punt. Dat is de kolencentrale. En de plek waar jij rondrijdt. oké, okay, daar is de misschien schoon. Maar rondom die kolencentrale. Ja, dan wordt het alleen maar erger op die manier. Ja, ze moeten natuurlijk wel ergens het stroom vandaan halen, dat snap ik wel. Maar ja, dus, ja ik heb wat filmpjes bekijken ook over uh, uh, uh, windmolens. Dat als, er wind, als er weinig wind is, dan moeten ze weer, die centrales moeten weer stroom harder draaien om, om stroom te leveren. Dus ja, oké, okay, het, het reduceert misschien de helft. Maar ja, aan de andere kant, die, die, die molens kosten al vermogen... Heel, de dingen moet hebben ook een onderhoud. Kost ook geld. Dus ja jongens. Of we moeten allemaal weer 200 jaar terug in de tijd gaan leven. Maar ja mensen willen allemaal luxe. Ze willen allemaal. He? Dus ja eigenlijk doen we het zelf met z'n allen. In, ja, in de Westerse landen althans. En mensen. Ja, weet je, het is, en mensen weten ook vaak niet wat ze willen of zijn niet op de hoogte. Want je, je hebt de afgelopen weken heb je ontzettend veel uh, ophef gehad over... dat er ongeveer zo'n 1800 edelherten in de Oostvadersplassen afgeschoten moeten worden. Omdat daar één grote mislukte experiment zou de, zou, zou, zou is. Ze ge, geen natuurlijke vijanden. Dus je moet ze nee, wel, je uh, moet ze afzetten. Maar wat, wat, wat mij het meeste opvalt is dat... We, weet, weet je wat het is? Wat mij het meeste aan het hele geheel opvalt. Kijk, die Oostvadersplasje, Plassen, dat is gewoon een gefaald experiment. van een paar geflipte milieugekies. Top, is het ook. Maar, maar wat mij het meeste opvalt. is dat al die massale aandacht. van oh, we gaan zoveel honderd edelhetten afschieten. Dat gebeurt op de Veluwe idea. Maar weet je, weet je wat het is? Kijk, dat gebeurt die, dat op de Veluwe je... Idea, Honderden zwetten en duizenden zwijnen afgeschoten. Nou, dat was emotie... iemand die. Ja, Komt. precies. Daar ben ik met ze eens. Maar er was iemand die zei iets heel slims. Die zei van we moeten de Oostvaardense plassen gewoon weer een moerasgebied maken. Dat is eigenlijk de natuurlijke omgeving van oorsprong. Het was natuurlijk daarvoor wel water. Maar eh, dan komen er allerlei soorten vogels. Komen ervoor, eh, en hoef je niks te doen, dan gaat de natuur vanzelf zijn gang. Ik denk, nou, dat is misschien een beter plan om er een moerasgebied van te maken. En laten we natuurlijk zijn gang gaan. Die vogels redden zich toch wel. Dus heb je ook ik, ik een mooi natuurgebied, toch? Ik zou zeggen, hou één keer een, een, een, een, een minimumstand, zeg maar. Net zoals op de Veluwe je jaar doen. Doe het dan één keer. Zet er een hek omheen en haal die je handen vanaf. Hoe meer je ermee gaat bemoeien, hoe meer ellende. Ja, weer. precies. De natuur moet gewoon zijn, zijn gang gaan. Kijk, ja. En, en ja, als je te veel dieren daar neerzet... en die maar een beperkte omgeving uh, hebben qua oppervlakte... Ja, dan krijg je allemaal honger, dieren die honger lijden. Dan kun je ze beter, ja, of niet te veel dieren daar neerzetten. Ja, of zet er dieren neer die daar thuis horen. Die, uh, die weet je. Of, nee. of maken er een moerasgebied van, zoals die één uh, wetenschapper toen zei. We ze maken er een, een, een moerasgebied van, dan komen die vogels komen van alle kanten. En de natuur ontwikkelt zich vanzelf wel daar. Dus hoef je niks te ja. doen. En het is denk ik nog goedkoper ook. Ja. Mm -hmm. ja. Dat is ook mooi hoor, vogels. Ik vind dat ook schitterend om te zien. Ja, stand van weidevogels in Nederland ja. gaat heel erg achteruit nou, hè? En dan gaat het misschien juist weer vooruit. dus een, ja. een probleem opgelost lijkt me dan op die manier. Maar mm -hmm. nou, laten we een plaatje draaien. Ik weet niet wat voor nummer of het is. Nicolai Zwarts. Met de Mighty Pipe. nou weet ik niet of het Schotse doedelzakmuziek is of een popliedje. Maar we horen het wel. <laughs> Tot zo. Ik dacht, nou dat is doedelzak muziek uit Schotland of zo gelukkig niet, maar sorry, we zijn ik niet op de wachten op. op dit moment. <laughs> maar goed, dat was wel aardig liedje, oké okay, Ja, dat zou je. Dat is een beetje apart, sorry, een beetje disco -achtig. dat is, uh, ja, een beetje apart, maar oké okay, luisteraars, uh, ja, uh, wat, wat, wat, wat, dit is de podcast van zondag 11 november 2018, dus, uh, ja, ja. Is la la hey, je had het gisteren. Uh, gisteren had je het over uh, een, een nieuwe. Uh, ja, even kijken. Wat was het, een nieuwe CD of LP van de Beatles? Die uitkwam, zeg maar, met, met uh, een soort van verzameling. Ja, dat klopt. Uh, uh, dingen. En ik had er nog even Over terug al even opgezocht en zo. Dat is wel grappig. Dat, uh, sommige liedjes hadden uh, oorspronkelijk. ...andere teksten, zeg maar. Mm -hmm. uh, uh, voor, voor, sommige, voor sommige liedjes... Uh, was eigenlijk een, een, zat een andere tekst bij die melodie. En als ik het goed begrijp... ...staan sta, sta op die, in die verzameling die nu uitgekomen is... ...staan een paar van die oorspronkelijke liedjes. Dus wij kennen ze met een, een, een bepaalde tekst... ...en een bepaalde melodie. Maar in de zeg maar, eerste plaats was er eigenlijk een andere tekst op dat op ja. melodietje geschreven. En als het goed is, staan die daar nou op? Nou, eh, dat kan kloppen. Maar er staan veel liedjes op van de uh, White Album, hè? De, Die ken je wel, ja. hè? Die dubbel LP van de Beatles. Of trouwens ook de allereerste band die een dubbel LP uitbracht. Dat is een titelloze album. En uh, die hebben ze maar The White Album genoemd. Maar hij heeft eigenlijk geen titel. En het mooie is dat die White uh, Double album... Die is opnieuw gemixt door de zoon van uh, George Martin. En ja. uh, die is ook uitgebracht. Omdat uh, deze week 50 jaar geleden is dat de Beatles album uh, dit album dus uitkwam destijds. In 1968. Mm -hmm. En... Um, nou, ja, nou komen ze dan met die box. Ik heb die box ook nog op internet bij een een of andere website gezien... waar die te koop was. Mm -hmm. uh, mijn broer die heb hem ook gekocht. Dus een driedubbel cd waar jij het net dus over had. Maar je hebt hem ook met uh, zes cd's. Maar dat kost hij wel uh, best wel pittig prijs hoor. Ja, nee, volgens denk, mij is ja. dat die verzameling... waar liedjes die van zes cd's... Uh, okay, is dat ja, die ja. box waar, waar, waar zeg maar... Liedjes staan die wij kennen met een bepaalde tekst, uh, de oorspronkelijke versies op zijn. Nou, en diezelfde uh, uh, Gillis Martin heet die, geloof ik, die heeft ook Sargent Pepper opnieuw gemixt. En uh, ja, ze zeggen dat het klinkt heel, heel mooi. En je hoort zelfs details die je op het oorspronkelijke mix dus niet hoort. Maar aan de andere mm -hmm. kant zeg ik, ik vind het allemaal prima hoor dat ze het allemaal doen. Ik denk, ja, weet je. Uh, het zijn allemaal de liedjes die we al kennen. En dan hoort het in een demo-opname, en dan weer een zus-opname, zus, en dan weer zo. En ik, denk, ja, even toch. Het is allemaal leuk. Maar moet ik dat hebben, weet je? Kijk, ik heb wel die Anthology deel 1, 2 en 3. Dat zijn bij elkaar zes CD's. Dat zijn drie dubbel CD's uit de jaren 90. Dat zijn allemaal ook demo-opnames en opnames die nooit eerder zijn uitgebracht. Kijk, dat is leuk. Maar het wordt zo uitgekoud. Uh -huh. En dat doen ze met Queen ook de laatste jaren. Het wordt zo uitgekoud, ja. weet je. Ik vind, ja... Ik maar, maar denk dat het te maken heeft met dat... Zeg maar, en dan, dan ben ik misschien een oude lul hoor, als ik dit zeg. Maar er is gewoon op dit moment ook geen echt legendarische goede band. Nou, dat klopt. De laatste, dat was de Dire Straits dat eigenlijk. En Guns and Roses een beetje. En dan houdt het op. ja. Maar wat, wat is er nu waarvan je zegt: van, van, van, Oh ja, de Foo Fighters misschien. Ja, misschien, ja. Dat is een band waarvan ik zeg: Die maakt echt hele goede muziek. Maar ik vind het jammer dat. Uh, kijk, wat ik wel vind: Ik vind uh, sommige house-muziek uh, wel wel leuk. Weet je, van Arme van Buren en zo. En dan nog wel een paar hoor. bedoel, uh, ja, de uitkant... Ja, die is wel goed, maar daar hebben we het over 40 jaar niet meer over, denk ik. Nee, ja, dat weet ik niet. Maar weet je wat het is? Uh, uh, vroeger had je nou wel eens, er kwam er een homo uit... Van Queen bijvoorbeeld. Hè? En dan keek je weken van tevoren naar uit. En dan, uh, ja. en dan ging je kopen. Ja. En, en je keek ernaar uit. of Van de Dire Straits of weet ik... het dat, dat was spannend. Ja. En een beetje spannend was dat. Het was een soort avontuur, zeg maar. En, uh, ja. en dan zat je te, met vol bewondering te luisteren. wauw, weet je. En uh, ja... Dat je weer je collectie weer uitgebreid en, ja, en af en toe het radium nog wel is. Maar inderdaad, wat ik koop, zijn meestal CD's die ik nog niet, niet had. En van AWS. Ja, je zit er van, niet weken in spanning op de nieuwste van 50 nee. Cent of Rihanna of dingen te wachten? Ik ook niet. Maar ik, ik, ik heb wel niet, gehoord ik, dat toch? muziek die tegenwoordig gemaakt wordt, wordt allemaal het ritme door een computer berekend. Daarvoor klinkt het allemaal zo hetzelfde. Ja. En mensen, auto's maar ook de jeugd nu kijkt ook niet meer uit van de nieuwe, van die en van die. Want je hoort, eh, eh, ja, eh, pff, die hoor je ook niet echt enthousiast, eh, tenminste volgens mij dan. Hoor je ook niet echt enthousiast, ja oké, okay, ze gaan naar de disco, ze horen dat liedje, die gaan ze kopen. En dat is het. Maar vroeger keek je echt uit van, oh jongens, dat zat dan ergens in een blaartje, een popblaartje of in de krant. Er komt een nieuwe van die en die bent uit, en ik keek er helemaal naar uit, weet je. En dat heb ik inderdaad ook niet meer, nee. Ik kom misschien mijn leeftijd, ik weet het niet, maar ik ben een oude lul. Maar. <laughs> Maar, ik, ik heb echt al jaren niet meer dat ik denk van, wow, dit album komt uit, dat album komt uit. Of uh, ook met films niet, weet ik je wel. Ik hoop wat? alleen dat Fleetwood Mac... Er zijn geen films die mij kunnen boeien. Want Fleetwood Mac, die komt ook naar de uh, Pinkpop, hè, uh, volgend jaar, 2019. Ja. Uh, ja, ik hoop dat ze nog eens een album gaan maken. Want ja, uh, dat McVie eruit was ge geschopt of zo. Die hadden ruzie of zo met, uh, met zijn ex. Oh, Jij. Ja, weer, weer een icoon eruit. Jammer hoor. Maar uh, ja, ze treden nog steeds op. Maar ik hoop dat ze nog eens een nieuw album uitbrengen. Een klein beetje. Zoals Rumors, weet je. Dat dat een grote hit is. Dat we eindelijk weer eens iets hebben van. Hé hey jongens, we hebben wat om naar uit te kijken. De nieuwe van Fleetwood Mac. Ze hebben heel veel albums uitgebracht. Eerst met Peter Green. En naderhand kwamen die twee dames. En uh, ja... Uh, Peter Green uh, eruit gestopt. Op de een, om de een of andere reden. En is de band een beetje andere weg ingeslagen. Begonnen uit als blues band. Ja ik mag daar niks van draaien helaas. Ik zou het graag doen. Maar ja, het mag niet. Ik mag alleen maar rechtervrije muziek draaien. En uh, anders zou ik het zo doen hoor. Maar uh, ja. Uh, uh, weet je die Buma Stembra. En die Sena. Uh, dat kost best wel duur. Ja, en ik eh, ja, commercieel gaan, Ja, sponsors. Ja, Ik heb er allemaal geen zin in, weet je. Het moet gewoon een hobby blijven. En eh, ja, op de, de, de rechte vrije muziek, of eh, ja, wat is het. Eh, ja, er zit ook best wel leuke muziek tussen, hoor. Dus eh, ja, zo even wat anders. Ja, dat he? zijn gewoon van muzikanten, muzikanten die het of nog niet gemaakt hebben. Of, ja, en ik denk dat het als muzikant ook. Uh, ontzettend moeilijk is om, om het te maken. Want het ja. aanbod is natuurlijk ook gigantisch. Hè. Ja, dat klopt, het, het, het stikt ook van de beentjes. Nou ja, die moeten de, ook hun hoofd boven water. Nou, was het als muzikant vroeger als je niet echt bekend, was ook moeilijk om je hoofd boven water te houden. Maar nu helemaal. Het stikt van de beentjes hier in Nederland. Ja, het is een beetje dubbelzijnig. Hè? Als, als muzikant heb je meer dan ooit de mogelijkheden om je materiaal aan de wereld te laten zien. Je hebt Spotify, je hebt Soundcloud, ja. je hebt Apple Music... je hebt Google Play Music, je hebt... Nou, noem, noem maar op, eh, al die sites waar je je muziek ja, gratis mensen, op kan ja, zetten. Mensen zijn nogal maar kritisch, ja. dat als ze maar één nummer maar, horen... ze vinden hem niks aan dan willen zijn... helemaal niks meer met die band te maken hebben. En vroeger... Ja, en mensen willen niet meer betalen voor muziek. Ja, ook dat. En vroeger was het zo, uh, Queen had in het begin zelfs uh, met Queen te beginnen... Het waren wel goede muziek, ze waren uh, onder een klein clubje bekend. Ze hadden in het begin ook maar een paar duizend uh, toeschouwers, uh, uh, uh, uh, uh, misschien drie duizend. Oh. Nu hebben ze uh, tien, twintig duizend toeschouwers als ze optreden. En uh, ja. ze hebben zelfs verlies geleden, onder de eerste drie albums. Tot op Beamer, heb ze die uh, het album A Night At The Opera uit 1975. Ja, toen werden ineens de, de schulden werden ineens winst. En uh, ja, toen begonnen ze alleen nog maar. Waar zij maar uit de schulden? Dat heeft een uh, redding gebracht. Het was een van de duurste albums die ooit gemaakt zijn. Maar ze hebben het was, uh, kwamen ze van hun schulden af. Want die twee eerste, of die twee derde, drie albums. Nee, de eerste twee mochten heel veel verlies op. Maar het was nog niet oh. zo uh, bekend bij het grote publiek. Want toen ze eenmaal doorbraken, werden de eerste drie albums ook heel goed verkocht en uh, ja, daar hebben ze geluk aan gehaald... om uh, the ja. Opera op te nemen. Nou, en... en uh, Bohemian Rhapsody dat nummer... Uh, vonden ze in feite veel te lang duren. Het hebben ze toch doorgezet... om het op single uit te brengen. Nou, en dat is hun redding eigenlijk geweest. Dus... Ja. ja, ik denk dat ze, ik, ik, denk, ik denk dat hun... En ik, ik heb het ooit over... Uh, over dit album... Bad van Michael Jackson ooit gehoord... Er wordt ook over gezegd dat dat een van de duurste albums ooit zijn ja. ja, om dat te zou, maken. zou heel goed kunnen hoor. En, en ja. in het geval van Bert geloof ik ook voornamelijk door de videoclip die erbij hoort. Ja, ja, het ja. gigantisch uit de klauwen is Dan nou, moet ik zeggen dat ik vind uh, Thriller en Bad de, de twee allerbeste albums die ja, hij ooit maar. heeft opgenomen. Ja, of was het thriller wat het duurste album was? Ja, weet het ik het niet zal triller geweest en... zijn, denk ik. Ik denk Al dat het thriller was. Geweest, ja, ja. ja want die, die had die gruwelijke videoclip, ja. ja. Maar ik vind oh, alle drie, twee song. de albums, ik heb ze echt op vernieuw, alle twee. Uh, ik vind ze echt uh, meesterwerkjes, hoor. Echt. Ja, ja, ja in, in, die, in, in, in die tijd, toen wij jong In die tijd, toen was, je, was het vaak zo dat. Dat was in twee kampen. Hè. Net zoals in de Beatles had je Camp McCartney en, en Camp Lennon. Zeg maar. Mensen die hè, de Beatles goed om elkaar niet vonden. Of je had zo'n groep die was zeg maar hardcore Lennon-fan. Zeg maar. Dat had je een beetje bij de Beatles. En je had in, in later, zeg maar, dat heb je ook met Stones en Beatles gehad en zo. Weet je wel. Mensen als Stones of Beatles. Uh, maar dat, uh, dat had je in die tijd met Prince en, uh, en, uh, en Michael Jackson. Zeg maar. Mensen waren Prince-fan. Of ze waren misschien nog met, met Madonna fan. En, en, ik vond Prins ook hartstikke goed. Ja, ik vond Prins, uh, Prins altijd akoestisch heel erg goed. Ja, uh. Uh, je kan, je, je, ik heb gisteren ook nog, uh, uh, kwam er toevallig een oud bootleg album op YouTube te staan. En uh, wat het met Prins is, is dat is Prins en die organisatie, die is heel erg beschermend naar zijn muziek. Die speuren echt iedere dag nog steeds YouTube af om dingen te laten verwijderen. Het is echt heel erg moeilijk om dingen van Prince te vinden op YouTube. Uh, dus je vindt wel zat dingen. Maar ze, er wordt echt actief aan gewerkt om dat eraf te krijgen. Zeg maar. uh, en gisteren verscheen er een bootleg album op. Uh, waar hij gewoon in een jazzclub op een, op een krukje met een gitaar en een microfoon zit. Van Prince, zeg maar. En dan is hij gewoon zo geweldig. Hè, want hij kan gewoon fantastisch gitaars bij hem. Ja, dat, uh, dat vind ik wel mooi. Ah, maar ik vond Michael Jackson. Uh, uh, daar heb ik ook een aantal nummers wel die ik echt heel uh, goed vond. Dat was een beetje in die tijd, hè. Dat was of, met een, of mensen waren dan Madonna of Michael Jackson of Prince. Madonna heb ik nooit zoveel aangevonden, eerlijk gezegd. Nee, ik ook niet. Nee. Dus, het uh, was te poppy te, te popachtig. Ja, bij jullie konden er niet zoveel mee. Maar in het begin vond ik, uh, ja, ik weet wel toen ze voor de eerste plaatsje vond ik dat een lekker ding om te zien. En uh, het liedje vond ik ook wel aardig. Maar daarna denk ik... nou nee, is nu toch mijn ding niet hoor. Kijk, een giet kan er leuk uitzien. Muzikaal gezien en... biedt het Ja, het is meer maar een plaatje. Goed, muzikaal, die... muzikaal gezien biedt het niet veel. Nee, maar doe ja, uh, Kijk, uh, ik uit. ga geen plaatsen kopen... omdat ik een, een giet een lekker ding vind. Kijk, ik vind... Uh, ik vond die Kate Boos ook een lekker ding. Maar als ze, als ze niet ja. kunnen zingen... had ik geen platen van dat gekocht. Want, uh, ze kon nee, goed zingen, nou, ze kon de ben. muziek, sprak me aan. Ze schreef ook alles zelf. hè. En ze zag er nog leuk uit ook. Nou, met, wat wil je nog meer? Reiden, <laughs> ik heb het idee dat iedereen met muziek nu, zeg maar, dat het juist heel erg is op hoe ze eruit zien. En de muziek is verschrikkelijk. Ja, nou, ik vind de muziek belangrijk, hoor. Maar ja, kijk, uh, ik bedoel, uh, Leuk Smoothie is ook wel leuk om naar te kijken met zijn Videoclub, ja toch? Maar dan moet ook de muziek goed zijn, natuurlijk. Ja, dat ik voor zich natuurlijk. Nee, nee, maar bijvoorbeeld Annie Lennox, die vind ik wat minder om te zien. Ik zeg niet dat ze lelijk is, maar mijn type niet, maar ze kan onwaars goed zingen. Dat vind ik ook een onwaars goede zangeres. Ja. Echt waar. Dus, uh... Maar uh, ja, en uh, ik geloof dat Keith Richards van de Stones, die heeft ook geloof ik, een verzamelalbum uitgebracht. Met allemaal uh, solo nummers van hemzelf. Maar er zitten ook wat live nummers tussen. Ik heb hem gehoord op internet, een paar stukjes. Maar ik vind hem een beetje tegenvallen, eerlijk gezegd. Ik vond die voorlaatste beter. Die die als laatste uitbracht, een paar jaar terug, Harts eh, of zoiets. Weet ik hoe die heet. In 2016 was dat geluid. Die is onwaarschijnlijk goed, vind ik. Maar die laatste vind ik een beetje tegenvallen. Ik weet niet hoe die vind, heet, uh... maar goed, er schijnt een nieuw album van de maar dus Ik heb wel iets van kunnen horen, maar ik denk, nee, dat gaat een uh, nieuw Ja. <laughs> Zullen we een liedje draaien? Cool. dus uh, Daisy May met Move On. Warning. Want wanting, then wanting again. Coded, forgotten, then tedious again. You're playing hide and seek. I haven't seen you for weeks. Blowing hot and cold to a soft heart. Watching a love life like some banker's chart. You think you have all the answers. None of my questions get hurt. I want to move on, move on to where you can't reach me I know I'm feeble, but hard medicine is free I want to move on, move on to where you can't find me Play my life in a different movie Bleeding and faster, and I'm beating again Between the sheets, I'll give as much as I can My life in motion, just one more chapter to go for ocean. Today, on top of your subject, I'm lying there in fear, naked. I wanna move on, move on to where you can't reach me. I know I'm feeble, but hard medicine is free. in get caught it, forgotten, it's it just you're playing hide and seek, I haven't seen you for weeks, blowing hot and cold into a soft heart, watching a love life like some banker's chart, you think you have all the answers, none of my questions Tall medicine's free I want mee met, uh, met move on ja, laat ik een beetje op poeet die Hollandse zangeres ook weer um, uh, Coral Emerald Coral Emerald, ja, een beetje die stijl ook hè, een beetje dus, ja <laughs> ja Jacco ik, uh, ik, las al, ik las al een uh, interessant artikel. En dat, dat gaat over uh, uh, de schadelijkheid van, uh, van, van smartphones, telefoons en tablets, uh, het beeld dan, hè? Ja, ja. Hoe, schadelijk die zijn, hoe schadelijk die zijn voor je, voor je ogen. Want iedereen okay. die zit tegenwoordig constant op die, uh, ja. op die schermen te kijken. Het zijn tablets of telefoons of wat dan ook, zeg maar. En ze noemen het myopie, noemen ze dat, die, die ziekte, zeg maar. Dat kan als je echt heel veel naar dig digitale schermen kijkt. Ja. dan kan dat uh, um, enorm uh, schadelijk zijn. En vooral natuurlijk omdat... Zeker tegenwoordig, uh, kinderen beginnen daar al heel jong mee. Ja, met, ja, ja. Met, met tablets en, en telefoons en dat soort schermen. Zeg maar. ja. Dus het is re relatief nieuw, zeg maar. Ja, ja. Uh, uh, dat wat, uh, wat je dan, zeg maar, dat je straks uh, een generatie gaat krijgen. Die al, die al zo jong begonnen is met het kijken naar schermen. Zeg maar, op, op, op, op tieners op, of nog jonger. En die dan gewoon ontzettend. Uh, uh, ja, zeg maar, bijziend of uh, myopisch uh, zo, zo noemen. En, waarbij ze dus zeggen dat... Schatten, dat nou, dus bijvoorbeeld uh, 2050... Dat, dat bijvoorbeeld de helft van de wereldbevolking... Echt heel erg bijziend is. En een behoorlijke oogafwijking hebt. Puur van het kijken naar, uh, naar schermen, zeg maar. En alho alhoewel, zeg maar... Uh, best wel in ogen natuurlijk ook... erfelijkheid en zo in zit, zeg maar. Maar uh, heel veel... kinderen, uh, uh, bijkomend... hebben een gebrek aan buitenlicht... omdat ze niet meer veel buitenspelen... maar binnen achter een computer... of achter een telefoon... of achter een tablet of een beeldscherm... zitten, zeg maar. Dus, uh, ja... Dat, dat, dat, dat schijnt echt uh, heel erg te zijn, zeg maar. En je zou ook niet uh, langer dan 20 minuten naar zo'n scherm moeten kijken, en dan zou je ook moeten houden. Ja, dat, uh, dat geloof ik best wel ja. Is natuurlijk ook niet goed natuurlijk, hè? Als je uh, televisie, uh, je, uh, zeker als je dicht op het scherm gaat zitten, is ook niet goed. Hey, wij, wij speelden natuurlijk in onze tijd, speelden we altijd buiten. Ik bedoel, ik, ik, ik, ben, ge, ik, ik, ben, ik ben geboren op, op, in, een, in, een, in een dorp, in een plek, gewoon aan de bosrand. Zeg maar gewoon echt letterlijk, liep de straat aan, die stond midden in het bos. En wij waren altijd in het, in het bos uh, aan het rouwdouwen en aan het spelen. Of we waren hier, uh, achter... Uh, Achterop op zo'n groot film met z'n allen aan het voetballen, zeg maar. Ik, als kind eigenlijk, ja, je ging naar binnen om te eten en om te slapen. En dat was het wel zo'n een beetje. Ja, ja, ik heb veel buiten. Zeg, maar je was ook veel bij... niet zoveel binnen. Of je was op school, hè? Ja, ik was vroeger ook veel uh, buiten spelen als kind. Ja, dus, en je uh... valt mij op dat in deze wijk, ondanks dat er hier een, een speeltuin staat... en een zandbak en een grote grasweide is, je ziet er nooit wat. Het is uitgestoken. Allemaal dat een computertje. Had je gehoord? Had je gehoord van zo'n gozer in Amerika? Die had een jackpot. Had hij een hoofdprijs gewonnen van 790 miljoen. Zo dom. Zo, je zult maar wakker worden. En dan in één keer 790 miljoen op je bankrekening Een man, man, een bedrag, joh. is niet normaal, man. Er zijn mensen die hebben een leven lang moeten ploeteren om het bij elkaar te schapen. En zo, nou, zo iemand die wint het even zo in één keer. Gewoon oh, bijna een miljard, man. Pardon. Normaal. Nee, de, is... de, hoogste, de hoogste prijs in Amerika ooit uitgekeerd. Als, als je, da, als je dat, dat centrum, hier wint, dan word je centrum, graag geplukt centrum. door de belasting. Dan ben je 90% van de, ja, de belasting uh, kwijt. Stelen ze je helemaal ja, leeg. Dat neemt zeker hier de helft af, ja. Zo, dan word je echt bestolen, hoor. Als je hier dat wint. Ja. Maar ja, dan... ja maar als je 730 miljoen... ...heb je bankrekening gestoken hebt... ...wat moet je dan nog, joh? Nou, je, hebt niks meer te... ik, ik zal... je hebt gelijk niks meer te wensen over. Ik laat ik, eh, ik, ook... Kijk, ik zou best wel een behoorlijk bedrag willen winnen... ...maar dit, dit zou ik zeggen... ...nou ja, als ik het zou winnen... ...zou ik denk ik euh, zeggen... ...nou weet je wat... <laughs> heb je nog meer als de, als de begroting van de regering of zo. Ik zou denk ik uh, nee, zeggen van ik ga er nou ook mensen van helpen. omdat dat geld dat ik toch niet op kan maken. Zou ik zeggen nou joh, jij, uh, jij wat, jij wat, jij wat, uh, weet je. Mensen die schulden ja, we hebben, he. hier zo. <laughs> en 1 miljoen voor mezelf en de rest geef ik gewoon weg. Ja. Ik zou gewoon al blij zijn met het bedrag om te winnen, zeg maar, wat ervoor zou zorgen dat ik niet meer hoef te werken. Want geld is één ding, maar vrije tijd, oh, vrije tijd is het belangrijkste Even, wat er is. weet je, als ik overwerk, ik wil geen geld, hè. Ik vraag gewoon vrije uren. Want, weet ja, je, vrije... kijk, ik verdien nou niet naar, om nou te zeggen, Jezus, wat veel. Ik verdien uh, best wel redelijk, ik kan van leven met z'n tweeën. Uh, mijn vrouw, die, uh, ja, die kan er ook goed van leven. We zijn niet rijk, uh, maar ik bedoel, ik ben tevreden met mijn salaris. Maar uh, als ik uh, overwerk, ik vraag geen geld meer, want ik mag mogen kiezen of wil je betaald of wil je vrije uren. En mm. dan geef mij maar vrije uren, want een gedeelte gaat toch naar de belasting. Nou, dan gun ik ze gewoon niet. Dus ik heb lekker vrij en dan kan ik mijn vrije tijd al nuttig besteden aan iets. Je, of, ik heb altijd, ik heb altijd gezegd... Van, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik snap... Dat, dat mijn gewone salaris... Dat het, dat het belast wordt. Dat snap ik. Ik ben er niet blij mee, maar ik snap het. Zeg maar. En ik, maar ik vind gewoon... eigenlijk vind ik dat overwerk moet belastingvrij zijn. Ja, Waarom? De dat dat, dat staat moet ermee dat ik over. Je stimuleert juist... mensen om over te werken... door het minder... of niet te belasten... Het stimuleert. Ja. Het is goed voor het bedrijf. Het is goed voor jou. Want jij krijgt ook meer daardoor. Het bedrijf is blij, je ja, hoeft maak... ook niks af te dragen. Uh, het is goed voor wat de economie. Het? Wat wil je nog wat meer? Maar wat doen ze hier in Nederland? We zijn het duurste in de wereld met uh, brandstof. Uh, uh, we zijn het duurste met uh, alles. Nou, uh, Met de dividendenbelasting uh, afschaffen, uh, dat gaat uh, niet door. En nee, wat doen ze? Geven ze het niet aan het volk terug? Nee, ze storten het aan het bedrijfsleven. Kijk, midden- en kleinbedrijf kan ik me dan nog voorstellen. Maar niet aan die multinationals. Kom even, die gasten die graaien alleen maar. Flikker op. Kijk, weet je wat ik gewoon vind? Het is belastinggeld. En dat, moet je, dat hoort aan het volk teruggegeven te worden. Het, het maakt niet uit op wat voor manier. Maar zorgt ervoor eerst dat die armoede bestreden wordt. Weet je, dat de, de, zorg, de zorg betaalbaar wordt voor iedereen. Of zeker voor de mensen die het heel moeilijk hebben, die zeker. Weet je? Maar dat doen ze niet. Nee, geef hem aan dat leven, jongens. Wat is dit allemaal voor een bullshit, weet je? <laughs> het is wel heel belachelijk, joh. Echt. Had je nog dat verhaal gehoord van die. Uh... Van die, uh, die twee vrouwen die een weiland met koeien in waren gelopen, die aan werden gevallen door die koeien. Nee, nee vertel. vertel. Ja, dus, er, er is zo'n uh, natuurgebied in de buurt van, uh, ik dacht Ulsenhout is dat, geloof ik. Mm. Daar is zo'n natuurgebied en daar lopen een beetje van die semi-wilde koeien. Koeien zijn niet echt wild, zeg maar. Want de, de, de beesten kunnen er gewoon bij en alles en zo. En dus echt super wild zijn ze niet. Maar in ieder geval, maar daar heb je het verhaal al. Die, die vrouwen die gaan samen dat, uh, dat weiland, uh, weiland in, doen het hek open, gaan het weiland in. Nou, dat doe je dus lekker zelf. Hè? Dus dat, de, daar maak je een keuze in. Mm -hmm. uh, maar ze hadden ook twee loslopende honden bij zich. Mm -hmm. en, en een van die honden, die, die, die rent uh, met veel kabalen op die koeien af. Ja, nou ja, zo eens zo'n soms Nederlandse Friese koe, die laat dat allemaal wel gebeuren. Maar een paar van die, van die wilde runderen, die, die durven ze hondje wel aan. Dus die koeien die, die kwamen in een groep naar, die, naar hen toe gelopen. En die hadden dus uh, ja, die vrouwen tegen de grond gelopen. En een was echt uh, behoorlijk gewond en alles. En, zo. en toen, moesten ze, toen moesten die koeien daar dus weg. Ja, ik heb zoiets van... Ah, ah. dus ik heb zoiets van... Je, je, je, je gaat zelf dat weiland in. Je gaat er zelf in, je doet het hek open, je loopt erin. Je neemt twee honden mee die daar helemaal niet mogen komen. En dan, ga je, en, en, en dan word je aangevallen en dan ga je nog lopen klaar. Ja, dat is wat een. Ja, ik vind het ook belachelijk <laughs> hoor, ben met zijn. Ik vind het jij oh, eens. Ja, dat is echt de wereld op zijn kop. Ja, maar dat, dat is Nederland. Hè. En alleen in ja, Nederland kunnen zulke gekke dingen. Zo, jongen, jongen, was ik maar een Belg, jongens, echt. Ik schaam me dat ik een Hollander ben, echt waar. Hoor. Ik ben helemaal niet trots op mijn nationaliteit echt niet. Meneer Wilders, niet. meneer Baudet, ik ga niet op jullie stemmen, want ik schaam me dat ik een kaaskop ben. Was ik maar een Belg, België. België. Ja, moest luisteren. Ik heb er niet op gevraagd om hier te gaan. Ik ga je wonen, naar België. Ga je mee, Jacco? Nou ik denk dat trots op uh, zou moeten zijn. Oh ja. <laughs> ik, ik heb niet zelf bepaald dat ik hier geboren werd. Dus ik waarom? ook niet. Ik nee, ook ben niet. Ben je, Ik voel me helemaal niet verwant met Nederland. Trots... Nee, maar als je trots Ik ben een wereldburger. Als je dan die... Wees trots als je een diploma hebt gehaald of als je een sportprestatie hebt neergezet. Zeker. Wees daar trots op. Maar om iets trots te wezen op iets waar je zelf part nog deel aan hebt. Uh, ik heb helemaal niks met Nederland, joh. Echt niet. Totaal ik niet. Ik heb niet eens een Nederlandse vlag gehangen. We hebben wel een Nederlandse vlag, maar die hangen we nooit uit. Die gebruik ik uh, voor iets anders. Ik denk daar maar eens over nee, na. Gebruik ik als, uh, nou ja, misschien uh, als poetsdoek of zo. <laughs> Dan zag ik het nog heel netjes. <laughs> Nederland. Oh, nee, ik man. dacht voor het, uh, tijdens het kijken naar Pornhub. Hm? Wat zeg je nou? Ja, oh, het als veegdoekje. <laughs> als veegdoekje. <zo. laughs> dat <Nuziek> gaat maar kok in de nationale driekleur. Hoppa, hey <nuziek> Het is nou de nationale vierkleur. Ja, nou ja, crème-kleurige wit. Ja, ja, ja, ja, ja. Drie, vierkleur, inderdaad. In plaats van een oranje wimpel, een, een, een crème-wimpel. <nuziek> We moeten trouwens wel uitkijken dat de belastingdienst niet meeluistert. Hè? Want, om... De belasting bedoelt dus, de, de, de AIVD. Ja. Oh ja, de AIVD ook. Ja. Nee, maar, ik moest laatst, dan, laatst las ik van, uh, dat de belastingdienst... Die gaat nu dus actief op Facebook, Instagram en Twitter kijken... Zeg maar, om op die manier belasting te ontduiken. Stel je bijvoorbeeld... je, je, je hebt uh, stiekem en bijvoorbeeld met bitcoins of je hebt, met aandelen heb je een hoop geld gemaakt en dat heb je niet opgegeven aan de belasting... maar je zet vervolgens op Facebook... je nieuwe boot of je nieuwe, je nieuwe Porsche... van uh, loop je mee te patsen... dan gaat de belasting eens kijken van... hé, hey, maar hoe kan jij die boot of die Porsche betaald hebben? En dan ja. komen ze alsnog bij je Ja, oké, ja, je nagaan dus, ja, en zeggen... dat we een democratie zijn, jongens. Weet je wat het, het is? Dat met... de van sociale media. Ja, maar weet je wat ik zo, zo... ja, inderdaad. Maar weet je wat ja. ik zo frappant vind aan Nederland? Kijk, vroeger... Vroeger, dan uh, de, zeg maar toen, uh, nou zo, uh, uh, na 1900 zo, toen wilden ze de gewone man, de kleine man, de, de, de kleine luiden zeg maar, die wilden ze verheffen. Verheffen. De arbeider, het kwam met socialisme op, je kent dat verhaal allemaal wel. wilden ze de arbeider verheffen. En uh, ja. Oké, okay, nou goed, na de oorlog ging het al een stuk beter met de, met de gewone klootjesvolk, zeg maar, om het maar even oneerbiedig zo te noemen. En, uh, ja, weet je, nu is, alleen maar, nu is alleen maar het geld belangrijk voor de overheid. Het geld, ja, we moeten winst maken, ja, we moeten bedrijven naar Nederland halen. Allemaal leuk, maar wij, wij, wij profiteren er totaal niet van. Totaal niet. Alleen maar die bedrijven. Ja. En ik heb niks tegen bedrijven hoor. Natuurlijk moet er winst gemaakt worden. Geld moet binnenstromen. Maar dan moeten we met z'n allen wel profijt van hebben. Want wij zorgen toch dat de economie draaiende gauw. Want als wij zeggen, we kom morgen niet meer op mijn werk. En iedereen die volgt ons na. Dan nou, moet je eens kijken hoe goud afgelopen is met de economie. Ze zijn toch van ons mensen afhankelijk. En dan kan je links of rechts uh, zijn qua politieke uh, ideologie. Ik denk dat wat ik hier zeg, uh, praktisch iedereen het wel met me eens is. En niet dat ik gelijk wil hebben, maar ik heb gewoon gelijk. Alhoewel. Ik ben, ik ben geen, geen uh, econoom, maar zelfs uh, een drol uh, uh, snapt dat. Toch? God! <laughs> Ja, oké. Okay. Uh -huh. uh -huh. Gaan we doen nog een liedje draaien? Ja, doen we. Libra. Met Feeling Good. Ja. En aloa-radio.nl. Op alle drie kun je ons vinden. Wow. Yes, mooi hè? Zit ik nou de verkeerde te draaien? Nee, toch niet. Nee, toch niet. Ja, oké. Okay. Ja, ik draai liever gewoon wat anders hoor. Ja. Ja, dit was... Uh je ja, bij, hebt uh, bij, bij een bekende supermarkt heb je, heb je zo'n zo bonuskaart ja. ik heb, en ik heb, al, ik, ik heb altijd al gezegd dat ik dat soort dingen niet vertrouw weet je wel, dat soort, dat soort klantenkaarten zeg maar dat is, voor zo'n bedrijf is dat gigantisch waardevol want anders beginnen ze er niet aan nou, dus zo'n bedrijf nou, daar, heb ik dus een, zo be daar heb ik een keer van iemand een tip gekregen, op Ridder Radio ja, dat. en dat is uh, zoveel mogelijk bonuskaarten verzamelen maar elke keer als je boodschappen doet, een andere bonuskaart nemen. Dan raak je zin de war. Okay. Daar niet meer wie is. En je nooit registreren, want dat kan ook, maar dat heb ik niet gedaan. Ja, inderdaad, gewoon een dus, anonieme uh, kaart. Maar ze kunnen toch wat geschreven nou, nou hebben. Nou, nou, dus nou, was het dus zo vorige week. Er ja. kwam uit: er was een da datalek bij de, de supermarkt waar we het nu over hebben. Uh, en dat was een groot datalek. En dan was het zo dat als je dan uh, uh, zeg maar in de. In de in de adresbalk zeg maar daar kon je op de website van, van, van die kruidenier kon je inloggen met de code die op het kaart stond en dan kon je naar je dinges. maar als je als, gewoon, uh, als je als jij en je ging gewoon wat nummers in zitten tikken, zeg maar. Dan kwam je dus gewoon op, al, op, op overzichten van allerlei klanten. Uh -huh. zeg maar, als, je gewoon, als je dacht: van, ik verfilm eigen en ik ga gewoon eens wat nummers in zitten tikken op die zaak. Dan kwam je dus gewoon een beetje doodleuk, heel simpel doorgebonden. En dan krijg je het overzicht van de boodschappen van de afgelopen maand van die persoon. Uh -huh. oh, oh. Uh -huh. Bedrijven en bedrijven. Uh -huh. Ja, Be Bedrijven en. en, en, en uh... ja, ja, ja. Bedrijven en internet en beveiliging, echt. Oh, ah. Sowieso, dan ja. weten we dat ook weer, hè? Ja. Aha. Aha. Kom, <laughs> hè? Kom, hè? Oh, het is toch geen olifant, hè? Nee. nee, het is geen olifant die... Mm -hmm, ...heet. Aha. Nee. nee. Aha. Aha. Aha. Aha. Maar in ieder geval... Uh, ...mensen die altijd zeiden van... die bonuskaart, bonuskaart is superveilig. Mooi niet. Nou nee, weet je, ze niet kunnen niet. die ook traceren... ...als jij bijvoorbeeld dezelfde bonuskaart gebruikt... ...dan zien ze dat als jij met je pasje betaalt... ...van, hé, hey, wacht eens even... Oh, dat is die of die, weet je. Maar ja, als jij steeds een andere bonuskaart gebruikt, dan raken ze wel in de war. Maar nooit registreren, mensen. Als je een bonuskaart neemt, kan je gerust nemen, maar niet registreren, want je krijgt toch wel kort in. En mocht je je kaart vergeten zijn, hebben hebben ook nog wel een kaart voor je, hoor. Of een, misschien die een aardige mevrouw die achter je staat van, je mag mijn bonuskaart alleen, hoor. Weet je, weet je, wat ook, weet je wat ook ziet? Dat, ook... dat is ook een beetje tech, maar dat is ook wel, dat is ook wel grappig. Ja. Is dat steeds meer, meer en meer uh, telefoonfabrikanten en, en zelfs laptopfabrikanten, ook en tabletfabrikanten, uh, vaak van hetzelfde soort en merk, die uh, vervangen de, uh, de, de, de, het koptelefoontje met draad voor eentje zonder. Zeg maar, de, de poort. ...wordt verwijderd uit, uit de moderne versies van hun toestellen... ...omdat nou, de, de, de ruimte wordt steeds kritiek uh, in, in die toestelletjes... ...er moet steeds, steeds meer geheugen in... ...er moet steeds meer andere dingen in... ...dus offeren ze de, de, de microfoonpoort, de, de, de headsetpoort... Of, ja, ja, ja. ...offeren ze op, de, zeg maar... Dus ...net uh, als je zo'n apparaat koopt dus... Ja, en dat ah. gebeurt dus meer ja. en meer. En dan bij het ene nou, merk krijg je er wel een, een setje bluetooth-oortjes bij... en bij het andere merk moet je ze gewoon kopen. Maar nou komt het leuker. Ja. Als, als, als je zo'n zo telefoon hebt waar geen uh, poortje meer in zit voor de koptelefoons... en je gaat het dus via bluetooth ga je het dan doen... Hè, dan moet je jouw koptelefoontje wel peren, zoals ze dat noemen... koppelen ja. aan jouw telefoon. Ah. daar was, was de laatste iemand, zeg maar en uh, die had een bepaald type merk uh, telefoon maar de, de, de buurman of de buurvrouw die had hetzelfde merk telefoon van, van hetzelfde merk Aha. en uh, die kreeg op een gegeven moment het verzoek om uh, op het scherkje van het telefoon om de koptelefoon te peren met, met, met de telefoon en dat had Aha. ze nog niet gedaan dus ze dacht van nou laat ik dat maar doen dus ze drukte op oké okay, maar wat leek, haar oortjes haar koptelefoontje werd geperd met de telefoon van de buurvrouw oh jezus dus iedere keer als de buurvrouw thuis was, en die, of de buurman thuis was, en die werd gebeld op haar mobiel, dan kreeg zij, kon ze gewoon lekker mee zitten luisteren met het hele gesprek. In het begin dacht ze van, in het begin dacht ze van wat raar, want ze zat op een gegeven moment gewoon op de bank muziek te luisteren met, met doppies in. En op een gegeven moment houdt de muziek op en hoort ze het heel gesprek, en dan was ze twee mensen praten met elkaar, en denken ze van, wat de fuck is dit dan? Maar nou, bleek, dus bleek dus dat ze haar headset had geperkt met de telefoon van de buren. Jeetje. Maar weet je wat, wat mij opviel? Hè? Ik had uh, nog niet zo lang geleden, ik, over een paar weken terug, had ik een headsetje gekocht. Heel goedkoop. Uh, voor uh, uh, bijvoorbeeld uh, voor de chat of zo. Hoe noemen ze dat? De Skype of zo. Weet je wel. Zo'n headsetje. Mm -hmm. Met zo'n microfoon ja. aan. Die koptelefoon. Maar wat mm -hmm. bleek nou? Ik had precies dezelfde. Maar dan met twee stekkertjes. Eén voor de microfoon. En één voor de luidspreker. Oh. Maar ja, die ik gekocht verkocht had, had maar één stekker. En ik, denk, oh jee. Maar wat denk, ik, wacht eens even. Op die laptop zit ook maar één aansluiting. Maar daar deed, deed hij het wel op. Ja. Klopt. Ik denk, oh. Ik denk, ja, het is wel handig natuurlijk, een stekkertje. En je kan hem ook in je telefoon gebruiken. In je mobiele telefoon. Ja. Maar uh, ik denk, maar ja, het werkte wel. Alleen, ja, ik heb hem een keer uitgeprobeerd. Dan moet ik die microfoon weer draaien, want zit, ja, hij is buigzaam. En dan klonk het weer niet. En dan uh, zei ze, ja, je moet hem iets meer van je mond afhouden. Nou, op een gegeven moment klonk het wel goed. Dus oké, okay, nou, uh, ja, dat headsetje die uh, werkt uh, tot, tot heden nog aardig. Ja, na verloop van tijd gaan ze toch wel weer kapot Hij was gewoon maar drie of vier euro of zo. Maar uh, zolang dat ding werkt... Ja, zo'n draadloos is natuurlijk wel ideaal, want je kan gewoon je handen vrij, je kan uh, overal rondlopen, je kan in de tuin zitten en kan je kan gaan doorkletsen. Dus dat is natuurlijk, uh, dat wil ik in de toekomst toch wel hebben, zo'n draadloos, uh, maar dat wil ik wel een goede hebben. Een goed gerenommeerd merk of zo, he, zo. En zo. Dus, een lekkere, vette bas erin. Ja, bijvoorbeeld. Ja, kijk, als ik mijn condensatormicrofoon er weer op zet... Dan klinkt mijn stem ook weer zo donker. Dus ik, ik werk nou al een tijdje met een dynamische microfoon waar ik nu doorheen praat. En dat klinkt ook best wel lekker. Want ja, weet je, die, die, die, die, die dingen is meer voor muziek, weet je. Als je bijvoorbeeld uh, ja. muziek speelt of zo, gitaar of uh, weet ik veel wat. En een dynamische microfoon uh, vind ik uh, wel voldoende. Het is wel een professionele wel. Maar bedoel, voor stemgeluid vind ik dat uh, toch een dynamische microfoon beter. Behalve, ja, een, een, een condensatormicrofoon is leuk voor zang. En voor uh, instrumenten. Maar om te spreken, zeg ik dat, dan klinkt die stem zo donker. Joh, die passen, die je, je, je stoel uit man. De, de kopjes staan gewoon te rinkelen op tafel. En dan denk ik, ja, nee, dat is ook niet de bedoeling. Ze zitten de luisteraars ook niet op te wachten. Of ze moeten... Tenzij ze die passen helemaal op nul draaien. Maar, eh, en je hoort alle achtergrond geluid als mevrouw een scheet laat in de, in de keuken. Dan hoor je het hier bij wijze van spreken. Ja, dat is ook echt een bedoeling. Dan Kan je wel de volume klopt goed draaien. Maar ja, kom eens even. Een dynamische microfoon voor radiouitzending radio-uitzending is het allerbeste om in te spreken. En, en ja, ik heb er zelfs eentje die is meer dan twintig jaar oud... En die werkt ook nog heel prima. Het is ook gewoon een dynamische microfoon. En uh, ja, dus als ik een wind laat, hoor je het niet. En een dynamische microfoon. Dus wel. Dus ja, ja. Dus. Het is maar dat u het En met weet. deze wijsheid. Uh, Gaan we? Moeten we het doen. Moeten we het doen. Ja. <lacht> Ja mensen, extra lange uitzending. Hey. Oh, we zijn al over het uur heen. We zijn extra lange uitzending, want we hebben Jacco lang gemist. <laughs> ja, maar we zijn weer helemaal terug hoor. We zijn weer helemaal terug bij halloaradio.nl. Nou, en halloaradio.eu. Dankjewel voor het luisteren. Jacco, ook hartstikke bedankt. leuk. Ik zal je van de week nog even skypen tussendoor. Privé Is goed. Ik zal zeggen, nog een fijne week... luisteraars, jullie ook. Bedankt ah. voor het luisteren. Ik zal zeggen, Jokko. hult te de rusten de voor de straks.". straks. Doe je vrouwtje te groeten... en uh, je ouders. Ja. Doe geen gekke dingen. Nee, natuurlijk niet. Handjes en, boven de lakens. En handjes boven de lakens. Oké. Okay. Ah. Oké, okay, luisteraars, dat was Jokko. En wat gaan we nu doen? We gaan natuurlijk een liedje draaien ter afsluiting Crazy Killed Bouquet met Be Careful What You Wish For There's not getting what you want and then there's getting it turning everything into a beautiful memory of forgetting it repeating everything I say I want to know if I'm listening count me out, count me back Have I gone missing? clock up no conspiracy. I wish I had a friend like me. me to put things into perspective and point out my stupidity. <laughs> Regret your regrets with foreboding and fear. Nostalgia with hindsight is how you got here. I myself in the mirror. I was shocked at what I saw. The last time I had a good look, I was only 34 Now the numbers have switched around. The veneer's getting thinner. It's all gone back to round, but just thinner. <laughs> Who in their right mind sees us like a psychotherapist? Always needing more, but wanting it less. The glass is half empty, but half Stiff up lip I'll start making it for you He said as he undressed and stressed He confessed and a little bit depressed She on the impressed and repressed You could tell she was not impressed So what's the prognosis? Death or neuroses Have a little heart Not a death wish Give me something to believe Rather than to forgive If It's better to miss your dying wish and live Mist niks via de podcast van Aloha Radio.